Zin in Zandvoort Is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van ZFM Jazz I don't know where my man is Where can he be What is he doing? I've been searching, looking When He can't be found I'm on the loose And I don't take it Take my advice If you find a man Let him Zo, welkom uh, terug bij ZFMDS op zondagmorgen. Vandaag uh, aan de tafel samensteller en presentator Peter Den Boer... en als gastpresentator de voorzitter van de Stichting Jazz in Standvoort Hans Rijmers. Hans, uh, wat hoorden, wie hoorden wij? Ja, V. Klaassen met de, de, met de WDR uh, Big Band. De WDR Big Band, ja, ja. En dat is dan wel aardig, want de slagwerker van de WDR Big Band... dat is Hans Dekker... En Hans Dekker heeft ook nog poosje in het trio gespeeld met uh, Johan Clement en Erik Timmermans. Ja. En die is toen de tijd gevraagd door de, door de WDR Big Band of hij uh, de vaste slagwerker wilde worden. En eigenlijk om reden dat je heel snel muziek kan lezen, want die band is zo ongelooflijk druk dat je moet heel snel kunnen lezen, want er is nauwelijks tijd om te repeteren. Ja. En Hans Dekker is uh, vorig jaar in, uh, in de krochten nog geweest met zijn, uh, met zijn vrouw, hij is getrouwd met een Hongaarse jazzzangeres. Uh, en hij woont nu weer in Nederland. Dus hij heeft nu een soort deeltijdbaan uh, ja. bij die WDR. Dus ik hoop dat we hem uh, volgend jaar nog een keertje in de krocht ja. als uh, slagwerker uh, kunnen krijgen. En, um, en dan is het maar een klein wereldje. Dat begrijp ik. En wij hoorden hier uh, V. Klaassen, die ja. in uh, 2007 hier... Geweest is. Ja. Als uh, door Rita Rijs persoonlijk aangewezen als haar opvolgster. Ja, ja, ja. Eigenlijk... Of, dat, of dat zo gaat worden en blijven, daar hebben we nog geen idee van. Maar in ieder geval, Timmert, ze goed aan de weg. Op weer bij het orkest van de Bates-jongens. Ja. ja. Um, wie ook heel lang geleden hier geweest is, hij leeft inmiddels niet meer, is uh, Good Old Eddie Dorenbos. En um, die uh, horen wij nu in een opname met John Engels en Lex Jasper. Um, en ook nog Ruud Brink staat daarop. En um, we gaan luisteren naar het nummer The Good Life. En wie heeft het voor je nou hand? Ik hoor niet. Oh, The Good Life... Full of fun It seems to be The ideal mm, The good life Let you hide All this sadness You feel You won't really Fall in love take the chance So please be honest with yourself Don't fight to fake romance Oh the good life To be free and explore the unknown Like the heartaches When you learn You must face them alone Please remember I still want you And in case You wonder why Well, just wake up And kiss that good life. Goodbye. Amour sans souci et sans problème. Ah, C'est la belle vie. On est deux, on est triste et on s'aime. Alors pense que moi je t'aime. En quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là. Live, en dat was uh, Eddie Doornbos. Uh, Hans Rijmers, wat hebben wij nu klaar liggen voor op de draaitafel? Nou, uh, uh, de, onze All Full Praise Ja. En dat is toch wel een icoon in, uh, in deze wereld. Maar met Lilian Viera. Die is hier in 2012 geweest. Ja, ja, ja. En dat is dan toch wel weer een aardige. Het is zo leuk om bruggie, bruggetjes te verzinnen. Want we hebben vanmiddag Maarten Hogehuis. Ik zeg het nog maar even. Ja. En Maarten Hogehuis, die speelt in de groep uh, Kroepen en de Jeans. Ja. Met uh, onder andere Joost Patoka ja. Is geweest, he, in, in ja. de krocht uh, vorige keer. Maar zijn collega-slagwerker, want er zitten twee slagwerkers in die groep, is uh, Stefan Kroeger. Ja. En Stefan Kroeger en Lilian Viera zijn weer de oprichter van ZUKO 103. Kijk. Dus dan hebben we het cirkeltje weer aardig Kijk, rond. Ons kent ons. Zo is dat. Zo is dat. En naar welk nummer gaan we luisteren? Uh, Lamentos. We gaan het horen. Lilian Viera. zo. Het was uh, uh, Lilian Vieira. En wat gaan we nu draaien, Hans? Uh, Italiaanse uh, producer, Nicola Conte. En daar horen we en daar zien we niet zo uh, vreselijk veel van. Maar het is zo'n fantastische producer. Hij, hij uh, uh, componeert, zoekt vervolgens uh, de muzikanten uh, om hem heen. En gaat het opnemen. En dat is het dan. En, nee. en, en, en dan komt daar geweldige muziek uit. <laughs> en dat laten we over ons heen komen. En daar genieten we dan wel een beetje van. Dat waren de laatste klanken van Ilja Rijngoud, trombone, ook een, uh, met, een, met een stuk How Deep is the Ocean. Hij werd begeleid door uh, Peter Beets op de piano... en Marius Beets op uh, de bas Joost Patoka drums En uh, er was ook nog bij Caroline Broeier op Altsaks... Uh, ook een, een graag geziene gast geweest in de krocht, hè? Absoluut, ja. ja. De, hoeveel uh, trombonisten hebben we? Ja. Hè? Bart van Lier, uh, ja. Erik van Lier, uh, Ilya Rijngoud. Ja, er zijn er nog wel enkele, maar ja. natuurlijk lang niet zoveel... dan dat we bijvoorbeeld uh, tenorsaxofonisten nee, hebben. Trombonen ja. Ja. Uh, ja. Trombone is toch, toch niet een, uh, een instrument... wat erg voor de hand ligt kennelijk om te gaan studeren. Kennelijk, ja. ja. Dat is toch heel, heel ja. bijzonder. Ja, in Amerika zijn er een heleboel... Ja. He, ook nu nog. Ja. Maar ja, in Amerika is het niet zo... Uh, niet zo dik gezaaid. Maar de tromonisten die we hebben... die spelen allemaal uh, ja. even briljant. En ik moet je eerlijk zeggen... ik vind het nog steeds heel bijzonder. Uh, Bart van Lier. Uh, Ongelooflijk een goede trommelist. Uh, pensioengerechtigde leeftijd. Zo. En, dan, en, dan, en dan word je van de ene dag op de andere dag... Uh, moet je een... Uh, moet je het metropool uit of zo? Ja. Of, of, of, of een ander orkest uit? Het... Ja. Ik snap er helemaal niks van. Ja. Laten we blij zijn dat we van die begnadigde muzikanten hebben. Ja. Die en, we... en, en proberen het naar vol te houden. Ja. Maar ja, het is niet aan ons. Nee. Jammer genoeg. Gelukkig hebben we dan nog podia zoals de kroeg, Ja, zeker. Waar ze... zeker. Ja, oh ja, ja, daar kunnen ze tot. Ja. Al moeten we ze met een rolstoel naar binnen rijden. <laughs> met veel plezier. Ja. Wie uh, voorlopig nog niet op een rolstoel naar binnen moet in de kroeg is uh, Sanne van Vliet. Nee, Klopt. En, en dit is overigens dit nummer. Dat komt van een uh, uh, cd die ze heeft gemaakt. Uh, Remembering Shirley Horn. Ja. En uh, dit is ook met Marius Beets, Erik Ineke. Uh, die hier op uh, op meespelen. Ja. Um, ja, Sanne van Vliet komt uh, 8 april. Oké. Okay. In, uh, in de krocht. Met uh, Marcel Serriussen. Uh, slagwerk. Ja. Het uh, verhoef. Piano. Kijk, en, en dit is nou precies wat ik bedoelde. Hè, de vorige keer, van als Johan, toen Johan Clement zei van... Ik, ik, ik kan mezelf niet vernieuwen... toen gaf dat de mogelijkheid om aan de solisten te vragen... met welke pianist wil je dan spelen. Ja. Nou, en dan komt daar uitrollen dat dan Sanne van Vliet... graag met Ed Verhoef uh, wil spelen. En uh, komt in mei uh, José Koning met uh, uh, Hans Vromans. En, ja. en, en, en hebben we nog een extra concert... Uh, Scott Hamilton en dan komt hij met uh, uh, uh, Francesca Tandooi. En da dan, dan blijven het iedere keer ja. weer leuke en nieuwe combinaties. Ja. Nou, we gaan dan nu met dubbel plezier luisteren... naar Sanne van Vlietrio, A Time for Love. <tied> Stepped out of a dream You are too wonderful To be what you seem Could there be eyes like yours Lips like yours Smiles like yours Honest and true It's the IFM Jazz uh, is vandaag gewijd aan uh, de programmering van Jazz in de Krocht... vanwege het feit dat er vanmiddag weer een uh, mooi concert is. En om dat te benadrukken heb ik vandaag met veel plezier... Hans Rijmers uitgenodigd, de voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort... die uh, over allerlei artiesten die de revue hebben gepasseerd en gaan passeren... Uh, bijzondere wetenswaardigheden heeft. Op de draaitafel ligt nu een uh, cd. En die heet Brand New Young Dutch Jazz Cats. Allemaal aankomende muzikanten destijds. Maar uh, inmiddels zijn ze al lang gevestigd. Want ik heb het over de cd van 97. En daar horen we... Drie mensen die hier ook met veel uh, succes zijn geweest. Martijn van Itterson, gitaar. Marco Kegel op de altsax, En Joost van Schuik op het Slagwerk. En Peter Beets en Maris Beets. Die maken het af. En het stuk heet I Wish I Knew. I wish I knew Martijn Ittersson, Marco Kegel en Joost van Schijk. En Joost van Schijk, die is vanmiddag in de krocht. <laughs> Dat is de bal weer op. Met uh, Maarten Hooghuis, Mico Rodriguez en, uh, en Erik Timmermans. Half drie. Vijftien uh, euro is het nog steeds. Nou, ben... uh, de, de, uh, ja, het blijft maar vijftien euro ja. vooruit. Nou, dat is ook uh, te geef, zullen we maar zeggen. Ja, zo is het. Zo is en het. Zo is het. En uh, het, is, het, weer is, het weer is niet echt geweldig om te gaan wandelen. Dus ik zou maar lekker naar de krochten wandelen. Nou, ik zou het zeker doen. Ja. En een krocht is eigenlijk toch een, een soort, soort. Ja, een, nou, een, een beetje donker, luguber gebied. Ja. ja, de krochten. Maar vandaar uh, dit, uh, dit bruggetje naar, uh, naar het, volgende, het volgende liedje: Amsterdam After Dark. Ook een beetje krochten. Ja. beetje de krochten van Amsterdam en de krochten hier in Zandvoort met het uh, jazzorkest van het concertgebouw en de solos worden gespeeld door uh, Simon Richter en Shu Dijkhuizen. Ook van vast... En dat zijn allemaal klanten van de krocht. Ja. En we eren ze. Ja, terecht. En het is een karige applaus voor zo'n prachtige band. Ja, want is, dit is opgenomen in de beurs van Berlagen oh, In kijk, Amsterdam. Kijk. En ja, daar gaan niet zo gek veel mensen in. Dus ik, ik denk dat dat een beetje het, de reden van het karige applaus is. Ja. Nou, uh, uh, niet te min een fantastisch orkest. Die Jazz Orchestra of de Concertgebouw, hè? Ja, zo heet het officieel, ja. Um, wie ook in de krocht in de, uh, uh, heeft gestaan... als uh, zanger, entertainer mogen we zelf zeggen... en uh, trompetspeler, dat was uh, Michel Varenkamp. En uh, ik laat nu een opname horen waar hij speelt met uh, Martijn Vink... op het slagwerk, ook een oude bekende... en Simon Richter op, uh, Simon Richter op de tennoorzaks... samen met de heren Bates. En dat is de uh, Groove Merchant. We zijn er alweer bijna doorheen door ons programma, Hans. Ja. Maar dat doen we niet zonder nog een, een mooi stuk te draaien. Nee, nee, dit is dit. Uh, als tegenwicht naar al het Nederlandse geweld... Ja. Uh, doen we nu een beetje Amerikaans geweld... met het Metropole Orkest met Vince Mendoza... en Craig Reporter en Dance Ballerina. Ballerina dance And do your pirouette In rhythm with your aching heart Dance, ballerina dance You mustn't once forget The dancer has to dance the part World, ballerina world And just ignore the chair That's empty in the second row This is your moment, girl Although he's not out there applauding as you still show Once you said His love must wait its turn You wanted fame instead I guess that's your concern We live and learn Now love is gone Ballerina gone On with your career, you can't afford a backward glance. on and on and on. A thousand people here have come to see the show. Round and round you go, ballerina Dance. dance. You said, oh, his love must wait its turn. You wanted fame instead. I guess that's your concern. We live and learn. Oh, love is gone, ballerina gone. On with your career, you can't afford a backwards glance. A dance on and on and on. A thousand people here. I've come to see the show. Round and round you go. Ballerina dance. Oh, dance. Nou, dat was Gregory Porter. Uh, ik bedank Hans Rijmers voor zijn komst naar de studio. En voor zijn mooie verhalen over... Uh, de optredende artiesten in uh, Jazz in de Krocht... waarvan dit jaar alweer de 16e seizoen is... en waar vanmiddag uh, wederom om half drie een optreden is. Nog één keer zeggen Hans van wie? Maartenhoudheid.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 De politie houdt er rekening mee dat er meer slachtoffers zijn. Het vermoeden is dat er meerdere mensen in de auto zaten. De auto is inmiddels uit het water getakeld. Daarin zat het lichaam van de man. Een team van de politie zoekt vandaag in de Waal naar de mogelijke andere slachtoffers. Ouders moeten steeds vaker financieel bijspringen als hun kinderen hun eerste huis kopen. Van de starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten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 De Raad van State is kritisch over het initiatief wetsvoorstel van de linkse partijen om de positie van payrollers te verbeteren. De wet moet regelen dat payrollers dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als werknemers met een vast contract. Daardoor worden ze duurder. De Raad van State noemt de wet van GroenLinks, SP en PVDA ontoereikend, complex en kostenverhogend. Het weer vrij zonnig en droog, maar er ontstaan wel wat stapelwolken. Het wordt 12 tot 16.